Dit is Ewa Jong met het NOS-journaal. Rond luchthaven Schiphol is de lucht sterk vervuild met ultrafijnstof. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het ultrafijnstof komt van vliegtuigen die op Schiphol landen en vertrekken. Mensen die dicht bij de start- en landingsbanen wonen... lopen mogelijk grote risico's voor hun gezondheid, zegt het RIVM. Daarom adviseert het instituut het kabinet om die risico's te laten onderzoeken. Buiten de luchthaven neemt de hoeveelheid ultrafijn stof in de lucht snel af. Bij een grote actie tegen merkenfraude zijn de afgelopen week 15 verdachten aangehouden. Ze handelden onder meer in kleding, horloges en schoenen die ze als merkartikelen hadden verkocht. Onder meer op de Beverwijkse Bazaar werden bij handelaren vervalste merkartikelen ontdekt. De politie, Fiat en Douane zijn vervolgens nagegaan waar de spullen vandaan kwamen. En dat leidde tot doorzoeking van meer dan 50 opslagplaatsen en 6 woningen. Nog 4 van de 15 verdachten zitten vast, de anderen hebben hun straf al gekregen. Bij Ouderebond Anbro is de afgelopen twee jaar 200.000 euro aan ledengeld verduisterd. AMBO-directeur en bestuurder Den Haan zegt in het AD dat het geld bij lokale afdelingen werd weggesluist. Er verdwenen kleine en grote bedragen. Eén penningmeester sluiste 30.000 euro weg. Het grootste bedrag dat werd verduisterd was ruim 150.000 euro. De AnbO heeft aangifte gedaan en alle rekeningen van lokale afdelingen geblokkeerd. Het Centraal Planbureau heeft kritiek op de plannen van staatssecretaris Wiebes... voor de belasting op spaargeld en ander vermogen. Bij het berekenen van de opbrengst blijft Wiebes uitgaan van een fictieve rente... die veel hoger is dan de werkelijke rente. Wiebes zegt dat dat niet anders kan, maar het CPB is het daar niet mee eens. Het weer, wolkenvelden, plaatselijke bui en een zwak tot matige westelijke wind. Vooral in het noorden en westen ook zon. Het wordt 16 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad problemen bij knooppunt naar de berg. Daar is de verbindingsweg naar de A6 dicht. Naar Lelystad. Dat levert in beide richtingen files op. Vanuit Amsterdam 3 kilometer. En vanuit Amersfoort zelfs 6 kilometer. Op de... A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Velsen, daar heeft de brug even open gestaan. is aan de korte file. Op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij het Ippenburg 3 kilometer. En op de A29 bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij de afrit Oud Beierland 3. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Is de zomer van ZFM met, met nu de Watertoren. Are in my eyes when I watch TV. Images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 friendly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 desire Davis. Why can't we disagree? En uh, voor de liefhebbers van zijn muziek 7 november aanstaande... geeft hij een groot concert met een 10-man sterke live band in uh, de Nozum en de Non in uh, uh, Heemskerk. Het is een hele leuke popzaal en uh, daar staat hij dus met een 10-man sterke band. Uh, dat wordt echt de moeite waard. Dus als u uh, niks te doen heeft 7 november... Ga nou dan naar Heemskerk, naar de Nozemonderdon. Daar geeft Sven een fantastisch concert. Nogmaals ja. met een 10 man sterke live band. Ja, dus Terug naar het, Henny Ruckerts. Zit jij in die band eigenlijk? Nee, nee, ik zit ergens anders die avond. Ik kan er helaas niet bij zijn. Dat vind ik wel jammer, maar... Vertel nog eens even iets verder over die Sven Davies. Sven Duif. Ja, het is de zoon van onze Charles, hè? Ja, Charles is ook technicus. Is die, uh, nou, presentator technicus. En uh, Sven zingt al... Ja, al heel lang, al heel lang. Al vanaf dat hij een jaar of zeven, acht was al. Ik weet zelfs dat hij vroeger dat hij, dat hij nog echt een kleuter was. dan had hij een soort nep microfoontje. En uh, dan stond hij bij onze band stond hij altijd uh, mee te zingen met de zangeres. Die vonden dat geweldig natuurlijk. Dan stond hij erbij als peuter. En uh, ja, het is zijn vak geworden. En hij heeft, uh, hij heeft uh, zijn... Uh, ja, vanaf zijn tiende of elfde heeft hij zelfs ook platen gemaakt. Maar dat is nog niet helemaal geworden wat het worden moest. Uh, ja, hij heeft het geprobeerd met, uh, allerlei, met allerlei talentenjachten. Dat ging ook niet allemaal. Hij is ooit een keer een <coughs> behoorlijk afgezekerd door, uh, door de aardseikert Gordon. Verschrikkelijke man. En, uh, maar goed, dat, uh, hij doet dat gelukkig niet meer. Hij heeft nu een... Uh, goede manager. Hij heeft nu een fantastische liveband om zich heen weten te vergaren waar hij af en toe dus concerten mee geeft. En uh, dat, één daarvan is op 7 december. Het is en Het is gewoon hele mooie muziek, uh, Ruud. Ja, het is, het, is een, het is een fantastische zanger. Hij kan het gewoon heel erg goed. Van heerlijke stem. Uh, en, en dit was echt een eigen liedje van hem en daar moet hij zeker mee doorgaan. U luistert naar de Watertoren Sport, programma op vrijdagmorgen van 10 tot 12, dat over sport gaat. En ik heb het u verteld, er is een extra gast bijgekomen naast Mike van der Bam, De uitblinker de laatste week of eigenlijk al veel langer, in het team van de Koninklijke HFC. En nu is John Pell hier. John, de muziek van Mike is crap, maar voetballen kan die. Zijn muziekkeuze vind ik echt beneden ieder niveau, maar... Voetballend, op dit moment speelt hij de pannen van het dak af, dat ja, meen ik. Wacht, maar het volgende nummer nooit dan. Ik heb met samen <laughs> samengewerkt bij de Koninklijke. En Mike is echt gewoon een bijzonder mooi mens, laat het helder wezen. Maar ja, van, zijn, van zijn voetbaltalenten ben ik wel gecharmeerd, ja, dat wel. Even ter introducties van jou. Je bent tien jaar de coördinator geweest bij de Koninklijke HFC van alle jeugd. Wat Mike nou doet, hè. Je hebt de Rinus Michels Award gewonnen... Dat zegt nogal wat. En je bent regionale opleidingsclub geworden met HFC. Dat is eigenlijk allemaal jouw werk. Ja, ik vind het heel fijn dat je mij een hele bos met veren geeft. Maar dat heb ik met hele mooie mensen gedaan. Alleen kan ik het licht thuis van het toilet aan en uit doen. Alleen kan je niks. Dat kan je alleen doen als je met een heleboel mooie mensen omgeven bent. En HFC heeft ontzettende mooie mensen waar dat te gaat. Professionals. Uh, ik denk iets van twee, 250 vrijwilligers... En met z'n allen hebben we daar iets heel moois neergezet. Waar ik in 2014 door de voordeur met alle egaars ben ik ermee gestopt. Want ja, ik ben nu 59. Nog drie jaar ga ik met pensioen en ik ga hele leuke dingen doen. Maar wel voor mezelf. Ja, en die leuke dingen. Eén daarvan is ook de reden waarom je hier bent. Want je bent met ingang van 1 april dit jaar spelersmakelaar. Maar zo heet het niet meer. Het heeft een verschrikkelijke naam gekregen. KNVB Rochester intermediary. Ik struikel er zelfs over. Ja, ik, ik heb het ook niet bedacht. <laughs> Wat ik wil gaan proberen... want de kant die je met het minste boeit... het is net die kant die je noemt. Wat ik wil gaan doen, ik wil talentenbegeleider gaan worden. Ik ja. wil talenten begeleiden. Ik wil me proberen te onderscheiden door mijn integriteit. Het is een behoorlijke diverse... Uh, en dan druk ik me heel voorzichtig uit... een, een diverse wereld... waarin uh, allerlei uh, plamages zich uh, begeven... En waar in mijn beleven is ook wel heel vaak jeugd... verkeerde keuzes worden aangeraden. Omdat het eerder gaat om de omzet van de makelaar in dat geval dan. Dan dat het gaat om de carrière van het talent. En daar kun je 101 voorbeelden van opnoemen. En het, het meest boeiend vind ik nog altijd... dat er nog steeds hele grote talenten bij Ajax spelen. 16-jarige leeftijd, want vanaf 15,5 jaar... mag je met de, de ouders en met het kind in contact treden. Ja, die gaan dan naar Manchester City, die gaan naar Liverpool... Papa krijgt een baantje aangeboden als terreinknecht voor twee ton per jaar. En van het hele carrière van het kind komt niet meer van terecht. Dus wat me vooral ja, doet, is hoor. de talentbegeleiding. Ja, Dan wil ik ook wel terreinknecht voor twee ton per jaar. Waar <laughs> kan ik dat je... doen? <laughs> Doe nou, jij maar je werk. Hier, Ruud. Mag, mag ik je assistent worden? <laughs> <Ja>. <laughs> het is je dus niet om geld te doen, het is je om talentontwikkeling te doen. Het is hoog tijd dat er iets verandert hè, in die wereld. Ja, maar weet je, op dit moment zijn er in Nederland vijf hele grote bedrijven. En die, die doen het gewoon echt fantastisch. Um, vroeger had je ongeveer 150 makelaars. Um, ik hou natuurlijk van research en van onderzoeken. Hè, dat past wel een beetje bij me. Op dit moment heb je 250 intermediairs. Dus het is een volle business. En, maar dat houdt, zometeen houdt dat ook wel op. Want iedereen dacht dat ze zonder de, de licentie van de FIFA... eventjes heel snel uh, makelaartje konden worden. Dat kan. Als dat je, je motivatie is, dan kan dat. Maar dat is mijn motivatie echt niet. Ik, hebt, wil, ik wil spelers gaan begeleiden. Je hebt al een aantal... Uh... Ja, ik begeleid op dit moment uh, Tom Noordhoff. Tom die heeft zeven jaar bij AIS is twintig jaar. Hij is echt een, een, een goede voetballer. Uh, die speelt nu bij Telstar. Um, ik begeleid uh, Roy Eindhoven, Die speelt nu bij Den Haag. Uh, ik ben nu nog met twee andere jongetjes bezig. Um, en ik probeer ook uh, stages voor andere mensen te regelen. En volgens mij zit er hier aan de tafel ook nog wel iemand... Die zie ik ook nog wel een betaalde voetbal in. Dus jij hebt misschien ook nog wel een begeleider nodig of zo? zou leuk zijn. Betaalde voetbal gaat hij zeker in. De scouts staan al voor hem langs de kant. Hij weet het waarschijnlijk zelf nog niet eens. Maar die, ja, HFC gaat hij niet houden. Ik, in het eerste uur hebben we het behandeld. Er is al een actie op gang bij HFC. Maar ik moet blijven. Wat vind jij? Nee, ik snap die actie hartstikke goed. Maar ik vind je, mag iemand, je moet altijd iemand helpen om het maximaal uit zijn carrière te halen. En natuurlijk uh, gun ik... Kijk, HFC is mijn clubje. Laat het helder wezen. Ze zal mijn clubje blijven tot mijn dood naartoe. Maar als je reëel bent... dan moet hij nog gewoon zo meteen zijn carrière gaan afmaken. Hij heeft door een hele vervelende ziekte zijn carrière bij VVV misgelopen. Anders had hij nooit bij HFC gespeeld. En hij is nu weer op niveau. Ja, ik, ik heb hem zien spelen tegen Eindhoven. Ja, ik, ik geniet ervan. Dan, zo geniet ik van het hele elftal. Zo genoot ik ook enorm van die, van die overwinning... Maar je moet ook even uh, aandacht voor het individu hebben. Kijk, hij, heeft, hij kan maar één keer nog een, een doorstart maken in zijn carrière. En tuurlijk snap ik dat bij HFC. En tuurlijk snap ik ook dat er nu mensen zijn bij HFC... die zeggen, nou, die pijl is helemaal een eikel geworden. Dat, be <laughs> dat begrijp ik allemaal wel. Want dat is gewoon de wereld. Maar, maar, maar weet je, laten we nu reëel wezen en laten we dan ook aan het belang van Mike denken. Ik kan je dus nu een voorspelling doen. Eén van de vier topclubs in Nederland haalt Mike van der Ban vol. Nou, dan kom ik, uh, zodra het nieuwe seizoen begonnen is, kom ik graag weer een keertje terug bij je. Oké, okay, nou dat doen we sowieso, hè. Mike, het gaat gebeuren. Hey John, dan wel taart mee nemen met ja, de vette bonus, hè. Die je dan, ik het afgesproken. <laughs> ja. Vertel, Mike. Ja, uh, het zou mooi zijn. Je dus... hebt helemaal nog niets gehoord? Nee. nee merk en de suggestie van John, hij heeft misschien wel iemand nodig om hem te begeleiden? Ja, uh, alle hulp is altijd welkom, hè. Ja, maar zo werkt het niet, hè? Nee, nee. Ja. Nee, tuurlijk. Wordt hier iemand het meest op de keel gezet, geloof ik? Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik ben gewoon eerlijk aan het vragen wat er aan de hand is. Waarom er nog geen club zijn gekomen, doe je? Nee, waarom je nog niet bij John zit? Uh, nou, omdat ik... Uh, uh, ik werd ermee overvallen, wil hij zeggen. Ja, uh, een klein beetje, klein beetje overvallen. Maar je hebt zelf helemaal niet in de gaten hoe goed je bent, meisje. Maar... Uh, nou, ik weet wel dat het de afgelopen wedstrijden... Gaat het, gaat het wel lekker. Maar, uh, ja, het is nog altijd... Uh, ik, ik, het is altijd mijn droom geweest om proefvoetballer te worden. En wat uh, John zegt... Uh, door omstandigheden is het bij VVV niet gelukt. Wil je, wil je er iets over zeggen? Over die ziekte? Uh, Jawel wel. hoor. Uh, het, is, het is een levensziekte. Uh, Autoimmuunhepatitis heet het. Uh, en, ja, om het even makkelijk te zeggen. Uh, je immuunsysteem die, uh, uh, die haalt normaal uh, de virus uit je lichaam. En, uh, en Bij mij is het zo dat die, uh, mijn, uh, mijn immuunsysteem ziet mijn leven als, uh, als een virus of als een slecht iets. Dus, dus constant proberen mijn leven eruit te, uh, te werken. En, uh, um, ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat ik lichamelijk uh, wat minder ben. Uh, tenminste, uh, ja, dat vergt een hoop energie. En, uh, ik heb nu een hoop medicijnen en het is, uh, het is, het is allemaal onder controle. Dus, uh, dat is duidelijk, hè? Nu in ieder geval wel. Ja, ja maar dat gaat <laughs> hartstikke goed. Dat is wel ontzettend fijn, natuurlijk. Ja, zeker. Zondag Hercules. Wat denk je? Uh, volgens mij zijn wij thuis sowieso uh, heel moeilijk te verslaan. En uh, wat ik eerder ook zei, we, zei, we zijn in een goede. Uh, Goede, goede streek bezig. Ik met een goede streek bezig en uh, ja, Hercules moeten we gewoon zondag pakken. John, wat denk jij? Zit het erin dit jaar? Als ik ga kijken naar de selectie bij HFC zit het er zeker in ja. Ik bedoel, ze hebben een stabiele selectie en, en dat is het mooie van de club is HFC. Er is nooit onrust, er zijn nooit relletjes. Het wordt allemaal echt als een bedrijf wordt het geleid. En, in, vor, vorig jaar zesde. Um, in het eerste uur zei jij iets over betaald voetbal bij HFC. Nou, dat kan ik je ook wel vertellen. Die gaan nooit betaald nooit. voetbal spelen. Nooit. Ja, ja. Maar die willen wel. Uh, dat hebben we toen, ik een jaar of zes geleden een keertje met z'n allen gek aan de bar gezet. Dat we wel eens een keertje het hoogste met z'n allen willen bereiken. Nou, het hoogste is dat je een kampioen wordt uh, van de topklasse. En dan het allerhoogste is dat je een algemeen kampioen wordt bij amateurs. En die ambitie bestaat nu? En die ambitie bestaat echt bij de club, ja. En ik weet niet of jij hetzelfde denkt als ik, maar ik vind dat de ploeg betere voetbalt dan vorig jaar. Nou, er zit, er zit veel meer rust in. Maar als je gaat, gaat kijken, uh, nummer 12, 13, 14, 15, 16 zijn ook gewoon basisspelers. Dus dat is het mooie ervan. Dat als je, zoals afgelopen week tegen Eindhoven was, die Verdam was uh, geschorst. Die, die zat er niet bij. En, maar er staat er wel weer een ander op. En uh, hoe, ja, hoe mooi is dat niet? Want die Verdam speelt wel een behoorlijke rol binnen, binnen het middenveld. Ja, zeker. Ja, ja. Ik denk dat ze kampioen worden. Nou ja, dan, dan gaan ze op een platte kar gaan ze door Haarlem heen. He. Dan, gaan we, dan gaan we die kar regelen. Dan wordt het echt een gigantisch feestje ja. leuk, hè. Oké. Okay. Nou, en wat denk jij van Heracles? Nou, als eerste dacht ik bij Heracles aan Gert-Jan Temeris. Dan denk ik, god, wat leuk. Die gaat tegen zijn oude club gaat die spelen. Maar we moeten wel realistisch wezen, hè. Want dat Heracles, dat, dat speelt op dit moment echt de pannen van het dak af. En het haalt ook Vitesse uit de beker. Ja. En uh, HFC zit in een flow. Maar pas op, Heracles zit ook in een flow, dus... Ik denk dat als ze de eerste 20, 25 minuten goed doorkomen... Dan, dan maken ze zeker een kans. 26, 27 en 28 oktober. Die kans bij mij bestaat absoluut. Het grote voordeel is dat het op kunstgras is. Er zijn niet veel ploegen aan gewend. Maar HFC natuurlijk wel. Ja. Ik denk dat ze het halen. Ja, ik, eh, ik hoop het alleen maar. Nou, laten we naar die schrikkelijke muziek van Mike van der Ban gaan luisteren. Oh, nee. <laughs> Volgens jou, hè? Nee, toch? <laughs> Daar komt hij, Ruud. Zo naar me toe, jij was veel stoerder dan mij. Ik zat te kijken, wie niet, maar jij wou dansen met mij. En je zong een lied, en je zong amor, en je zong maar ik zeg een bouw, en je ging me voort, maar toen ik bevros, zei je stiekem: ik koud aan jou, en wat toen met me gebeurde? Ja,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 ik deze muziek, Mike. Sorry dat ik het zeg, maar je hebt er een doel mee. Want? Ja, nou, als wij thuis uh, winnen... <kijkt> dan... Uh, ja, in het clubhuis wordt, dit, wordt ditje, deze muziek gedraaid. En dat, ja, dat, uh, dan gaat het wel los in het clubhuis. Er blijven echt mensen binnen. Ja, meestal is het uh, met deze muziek drukker... dan wanneer er andere muziek wordt gedraaid. <kijkt> uh, maar jij hebt er zelf niks mee. Je doet het alleen vanwege de sfeer. Ja, dit uh, roept goede gevoelens bij me op. Het is natuurlijk goed. We hebben nu twee coördinatoren van de jeugd hier zitten. John, ik wil toch even terug naar 11 uh, jaar geleden, weer toen jij begon. Wat trof je aan en wat heb je veranderd? Uh, in mijn eerste jaar uh, heb, ik, heb ik niks veranderd. Uh, ben ik een passant geweest. Ik heb uh, mijn ogen goed de kost gegeven. Ik heb de trainerstaf uh, doorgelicht. Uh, ik heb een opleidingsplan gemaakt. Want wat belangrijk was natuurlijk, bij HFC doen mensen nooit dingen alleen... Ik moest wel het bestuur meekrijgen. Dus in mijn eerste jaar heb ik een plan van aanpak geschreven. Heb ik me bemoeid bij de aanstelling van de trainers. En ook bij de competenties van de trainers. Profielschetsen gemaakt. Ja, en toen zat ik ongeveer een half jaar bij HFC. Dat was een beetje medio december. Heb ik alle plannen voorgelegd. Toen heb ik al netjes gezegd, luister, ik zou het best wel het tweede jaar willen gaan doen. Hè? Maar dan, dan wel een, een, volgens een, een plan. Alles begint bij het maken van een plan. Dus ik heb dat, dat joogplan toen geschreven. Dat heb ik ingediend. En toen zijn we gaan samenwerken, ja. Het is ongeveer 35 pagina's. Het is erg intensief. Ja. Maar wat opvalt, vanaf het begin tot het eind... het gaat om aanvallen. Om aanvallend voetbal. Ja, ik, ik ben natuurlijk een onnoemelijke voorstander... van de wielcurver-methode. Ja. En wielcurver moet je wel... Uh, de de visie toen het uit was 4 4 En dat snap ik allemaal best wel. Maar dat voetbal, uh, dat spelers al, uh, nou ja bij HFC al 135 jaar, dus... Dat is 136. Hard, 136, dat is al heel lang geleden uitgevonden. Alleen, ik vind het dan wel fijn als je zelf een visie hebt... en dat je die visie kan vasthouden. En wat je heel vaak ziet in jeugdvoetbal... er komt de passant komt er binnen. Ik was dan ook een passant, ik ben iets langer gebleven. Maar er komt de passant binnen, die zet het allemaal naar zijn hand. Die vertrekt weer en dan komt de volgende koningbolo binnen... en die zet het ook weer naar zijn hand. Nou, dat is het mooie bij een club als HFC. In, in de organisatie is het heel goed geregeld... Ik durf te werken, ik ben weggegaan. De ander is ermee doorgegaan. Marco Nevel bijvoorbeeld ook. En eh, niemand heeft Jean-Pel gemist. Nou, dan doe je het goed. Dan staat alle status in huis. Het is niet afhankelijk van een individu. En de afgelopen tien jaar hebben we in Haarlem en Omstreken genoeg hoofdopleidingen zien komen en zien gaan. En toen ze gingen, toen viel de hele boel in duigen. Ja, maar dan, dan laat je niks achter. Dat heb jij wel gedaan. Ja, maar dat was, dat was een vakiete van de opzet. Het ging niet om Jean-Pel, het ging om de club. Ja. Nou doet Mike het. En die doet dat verdomd goed hoor. Want het is een opdracht met al die jeugd die er rondloopt. Ik geloof dat het honderd teams zijn. Ik zet ze maar op velden. Ik vind maar trainers. Ik bedoel, je bent er dag en nacht mee bezig. Ja, ik herkende het ook heel goed. Wat hij, wat hij zei. Dat hij zoveel uren erin steekt. Want ik had een contract van 20 uur bij HFC. Maar ik werkte wel 40 uur voor HFC. Want ja. in 20 uur kun je dat niet doen. En dat heeft hij hetzelfde. En het is bij hem ook zijn intrinsieke motivatie. Je moet echt gestoord zijn om dit te doen. En eh, nou, als je dan met een liefhebber te maken hebt... Kijk, voor hetzelfde geld heb je er eentje in je club zitten. Die zit op zijn klokje te kijken. Die denkt, nou, mijn uren zitten erop voor deze week. Het gaat jullie goed. Ja, dat ga je echt niet trekken. En ik, ik heb met, met hem samengewerkt. En ik heb mijn nek met hem uitgestoken... om uh, hem als ongediplomeerde trainer met zijn broer... op de B1-zaterdag uh, in de derde divisie landelijk te zetten. Maar ja, ik ben er ook nog zo eigenwijs... dat ik denk, ja, je kan best een goede trainer wezen zonder diploma's. Doe eens normaal, zeg, Joon ja, Cruijff. Je hebt het zo gekregen van de KVB, die kon het ophalen. Ik begrijp wel dat je diplomas nodig hebt. Ja. Maar ik snap ook best wel dat je ook wel mensen hebt die de, ja, die de feeling voor hebben. Nou, hij is er zo eentje, hij heeft feeling. Hij kan met jeugd omgaan, hij kan met jeugd communiceren. Hij ziet het als geen ander. En als je praatje, plaatje, daadje hebt, wat heel mooi is... en hij doet het even voor bij de binkies. Dus hij zegt, ja, ik wil dat die bal cross over 40 meter daar naartoe gaat. En hij speelt die bal ook. Dan is er natuurlijk niemand die mee maar het zegt natuurlijk, Want dan gaan heel langs gaan die mondjes open. En dan is het allemaal. Uh, wat, wat kan je dat goed hè? Ja. Ik ben 50 jaar trainer. Ik was 17 toen ik begon bij Hercules. Ik ben trainer ziek werd. Dat was een vriend van mijn vader. En toen zei hij tegen mij: Wil jij het doen? Op de 19e had ik mijn eerste vierde klasse. Ik heb nooit een opleiding gedaan. Pas toen ik over de 60 was. Toen wilde ik TC3 gaan doen, toen belde ik de KNVB. Toen zei ze, hoe lang ben je trainend? Toen vertelde ik dat verhaal, toen zei ze: jij hebt gewoon TC3, je hoeft helemaal niet meer mee te doen. Dat is toch eigenlijk een beetje raar. Hè? Vroeger, een beetje, vroeger stond je op het veld en ging je niet uh, diploma's halen. En nou zegt iedereen, je moet diploma's hebben. Maar wat jij zegt, diploma zit niet alles in hoor. Nee, nee, nee, zeker niet. En een diploma is mooi, maar je moet ook een licentie hebben tegenwoordig. Dus je moet ook één keer in de drie jaar zoveel punten hebben gescoord om. Je licentie te mogen verlengen. Uh, als je gaat kijken in het jeugdvoetbal, hè, uh, dus daar geef ik ook maar meteen aan hoe belangrijk licenties zijn. De grootste tegenstanders van jeugdvoetballers, ja, dat zijn de ouders en de gediplomeerde jeugdtrainers van de KNVB. Want alles wat erin zit, halen ze eruit. Ze maken er eenheidsworsten van. En ja, Ik heb daar helemaal niks mee. Is dat, is dat de reden ook dat het Nederlands voetbal nu een beetje inzakt? Nou, je krijgt nu natuurlijk overal de discussie van, ja, maar hoe leiden wij dan op? Ik bedoel. Uh, dat, dat wordt overal gedaan. Ajax heeft op dit moment 11 performance trainers. Ajax doet het echt, gaat het op een andere boeg doen. Uh, AZ is fantastisch goed bezig. De beste jeugdopleiding met de profs afgelopen jaar. En als je ja. ziet wat ze daar allemaal aan innovatie doen. Kijk, daar ben ik wel gevoelig voor. Dat voetbal is een, is, een, is een wereldje. Daar gebeurt bijna nooit wat in. En juist de wetenschap, juist innovatie betrekken binnen het voetbal. Ja, dat vind ik heel interessant. Is het dan op... niet, is het niet uh, frappant dat juist uh, deze week uh, de ruil van Bas de Kruijf ontstaan is? Over, uh, juist op de manier waarop het bij Ajax gaat. Want Van Basten, uh, assistent trainer van het Nederlands Elftal... die veegt dus eigenlijk gewoon meer de vloer ermee aan. Ja, ja ik zal mezelf ook niet populair maken met de aanspraak die nu gaat doen... maar ik vind dat Van Bas gelijk heeft. Want als je wil gaan reorganiseren en je doet het vanuit Barcelona met een sms en Johan heeft niet eens een gsm, geloof ik. Uh, als, ik als ik het goed, goed geïnformeerd ben. Ja, sorry, maar ik, ik kom ook dag, dagelijks uit organisaties waarbij managen gewoon ontzettend belangrijk is. En dan denk ik dat je het niet zo kan doen dat je een complete reorganisatie wil gaan doen binnen een vereniging. En dan drie keer per jaar over komt vliegen en de rest van het jaar in, in Barcelona zit. Ik weet vanuit, vanuit hele betrouwbare bronnen, vanuit hele betrouwbare bronnen dat het in de organisatie bij Ajax... op dit moment gewoon drie keer niks is. Ja, ik, ik, ik ben zelf voetballiefhebber. Ik kijk graag. Ik, ik uh, betrap mij er zelfs op dat ik tegenwoordig... Uh, bij Ajax-wedstrijden... De, de televisie maar na twintig minuten uitzet. Want ik vind er gewoon geen ruk meer aan. Ik, ik bedoel, ze zijn wel vier keer op jaar... kampioen geworden, maar ik vind... als kijkspel en als... Uh, om, om er naar te kijken als, als... als toeschouwer, vind ik het echt... helemaal niks. Ik, ik zie het eigenlijk... Sinds die, die, die fluwele revolutie van Cruijff daar geweest is. Vind ik het eigenlijk alleen maar broerder dan. Of zie ik dat verkeerd? Jullie nou, zijn ik, deskundig, ik, ben, ik, ik ben, niet. Ik ben het wel met je eens Ruud. Maar het is de reden dat het misgaat met het Nederlandse voetbal. Is dat het opportunisme verdwenen is. En ik zou graag iedereen die van leuk voetbal houdt. Die moet zondag eens naar de Spanjaarslaan gaan om twee uur. Want daar is het opportunisme in die ploeg nog steeds aanwezig. Daar wordt gevoetbald om te winnen door een team. En dat is wat je tegenwoordig mist. Of niet, John? ja, het is ook wat je zegt. Uh, ga je het spelletje spelen om te winnen of om verlies te voorkomen? En helaas is 80% om verlies te voorkomen. Dus het is allemaal uh, zeg maar een halve bus parkeren, zo'n beetje. En hopen met een schamele uitval om te komen tot. En dat vind ik weer het mooiste bij jeugd. Uh, winst boeken is belangrijker dan winnen. Dus, dus wat kan je met jeugd doen als je daar de verantwoordelijkheid van hebt? Die kan je laten spelen zoals je graag zou willen. Ja. Als je uh, al met jeugd gaat beginnen om te winnen, ja, wat, wat, wat blijft er dan nog over als we senioren spelen? Alle creativiteit is eruit. Maar nu noem je het voorbeeld. Hè? In jouw opleidingsplan het begint bij de F's, bij de kleintjes. Daar spelen ze niet 3-3 zoals alle clubs in Nederland. Nee. Nee, uh, in mijn opleidingsplan, in mijn gedachten, spelen we tot en met de C-junioren. Spelen we overal 1-1. Één één. En uh, ja, jammer gaan we veel calls tegenkrijgen. Maar ik vind als je nou met de 8-7 wint. Veel leuker. Dat vind ik veel leuker dan dat je met 6-0 wint. Maar ook met 8-7 verliezen. De kinderen zijn er blijer door. Ja, nee, maar uh, duidelijk. En, en dat is het leuke wat Ais nu ook ontwikkeld heeft. Dat zijn de Twin Games. De Twin ja. Games is een, is een fantastisch middel. Daar kun je mee trainen. Daar kun je mee spelen. Er zit, alles zit erin. Maar ja, ik moet oppassen dat ik niet een oude sniele gek word <lacht> natuurlijk. Maar, maar vroeger was toch allemaal het voetbal was toch op straat. Ik, bedoel, ja, ik had... We hadden vroeger niks... Ik, ik, ik, ik kon niet naar een computer. Ik kon niet naar een sportschool. We waren al blij dat we tevrij hadden thuis. en Dus het was voetballen, voetballen, voetballen. En, en dat zie je ook wel heel langzaam weer terugkomen in het gebeuren van jou, Want ze gaan ook weer spelen op hardere ondergronden. Je ziet gewoon weer heel langzaam dat we terug gaan. Nou, wat is een hier, Want al die ontwikkelingen zijn allemaal golfbewegingen. Nou, en, en dat is wat je nu gaat zien. Maar ben jij het met me eens dat zoals HFC voetbal... dat, dat zo zou het voetbal moeten zijn? Jawel, HFC speelt aantrekkelijk voetbal. Ik bedoel, uh, makkelijk zat. En, en, en wat ik dan ook volwassen voetbal vind bij senioren... op het moment dat het niet gaat... zijn ze ook zo slim om, uh, om achteruit te lopen... en een lange bal te geven. En je moet je niet schamen voor een lange bal. Ik, ik word ook af en toe helemaal beroerd van tikkie, van tikkie, tikkie. Want bij Ajax spelen we eerst 23 keer een bal breed of terug... voordat hij een keertje diep gaat. Nou ja, geef die bal maar een keertje lang en knok maar voor die tweede bal. Er is er niks mis mee. 90% van de doelpunten ontstaan door fouten van verdedigers. Maar dus waar de... moet je de bal hebben? Ja, <laughs> daar waar die verdedigers aan het werk komen. Dus hem dus af en toe erin pompen kan helemaal geen kwaad. Mike, wat vind je van de verhalen van John? Van je voorganger? Ja, ik, ik sta er in ieder geval wel achter. Ja? Want? Nou ja... Uh wat hij zegt uh, over uh, bijvoorbeeld... opleidingsplan bij AFC, nou, Ik denk wel dat je vanuit een bepaalde... Een bepaalde visie moet gaan werken. En, uh, nou, dat, heeft, dat heeft tijd nodig. Maar je kan niet zomaar... luk uh, lukraak wat, uh, wat gaan doen. Dus, uh, ja, maar geef best... jij... geef jij jouw trainers mee... dat het zo moet zijn zoals John het op papier had gezet? Ja, ja, ja. Ik, uh, ik ben ook geen voorstander van... Uh, van heel defensief voetballen of... Uh, ja... Nee, ik, ik wil ook het liefst gewoon met aanvallend voetbal en leuk voetbal uh, spelen en winnen. Dat maak je ook waarom? We hebben vandaag de gast uh, Mike van der Ban. De uitblinker bij de Koninklijke HFC, zeg maar, de laatste wedstrijden. En we hebben John Pell, trainingscoördinator die dat allemaal tot stand heeft gebracht bij HFC. We luisteren naar de muziek van Mike van der Ban. Volgens John is dat crap, volgens mij ook. <laughs> Wat is het volgende nummer, Ruud? Bob Marley en de Wailers, one drop. Welke discussie hier tijdens de Wadertoren met John Pell en met Mike van der Ban. Het gaat over het opleiden, want daar gaat het natuurlijk om. En we zijn het, John en ik, niet eens. Ik vind dat winnen belangrijk blijft, maar John zegt, bij de jeugd is dat winnen helemaal niet belangrijk. Vertel maar, John. Wat je bij jeugd doet, is dat je niet gaat proberen om wedstrijden te winnen. Want als je wedstrijden wil gaan winnen, dan wordt bij de jeugd wordt er gespeeld met een libero, het liefst nog een meter of tien erachter. En dan gaan we met z'n allen gaan we achteruit lopen. Uh, ik denk dat als het individu... Uh, en die discussie hebben we ook wel vaak gehad bij HFC... Uh, je moet ook van tevoren stellen... is het team, uh, de teamprestatie belangrijker... of het ontwikkelen van het individu. Ja, toen zei ik de teamprestatie. Ik zei toen het individu... en dan doe je jezelf ook wel eens tekort. Hè, want als nou zo meteen in december een hele goede voetballer hebt... en die qua niveau zeg maar uh, een, een, een hogere uitdaging nodig heeft... Dan moet je die dus uit je team halen. Nou, die discussie die heb ik natuurlijk ook gehad bij AFC. Want dan kom je bij een trainer aan en dan haal je zijn beste. Zijn beste speler haal je eruit. Dat doe je ja. dan in december. Hè? Ja. Want dat vonden wij een mooi moment. Hè? Na de winter stop meteen doorschuiven, zo'n talent. En die haal je dan weg. Dat houdt ook in dat je dan niet een trainer kan afrekenen op prestaties. Want je haalt zijn beste speler weg, want die laat je ontwikkelen. Ik noemde het altijd maar, net zoals op school: je slaat een klas over. En aan het einde gaat zich dat uitbetalen. En als je van kiet of aan alleen maar met teamprestaties bezig bent... en niet met de prestaties van het individu... want eh, laten we eerlijk wezen... als die kinderen zich goed ontwikkelen... komen die prestaties komen allemaal voorzelf. En dat is de invalshoek van waaruit ik het bekijk. En ja, uh, luister, dat vind ik het leuke juist aan, aan voetbal. We hebben 17 miljoen bondscoaches in, in Nederland... In, uh, ja, als je, als je, dat vind ik dan wel belangrijk. Als je maar wel een visie hebt. Als je maar wel iets doet waar je met z'n allen achter staat. Maar uh, uh, je wint geen wedstrijd als je geen team hebt, hè? Je, nee. Uh, uh, nee, maar ook wel een ja. Want als je geen team hebt en je hebt er twee bij die aardblinken... dan ga je nog winnen. Waar je voor moet oppassen is dat je zometeen niet een heel jong teampje hebt... waarbij de twee voetballen... Twee lopen te, juichen, of, uh, uh, uh, lopen te voetballen en scoren... en de, en de rest lopen mee te juichen. Ja. En dat zie je zo vaak. Ja. Dan zie je effies die gaan spelen om te winnen. Die hebben twee grote jongetjes erin. Die kletsen die bal vanaf 25 meter een paar keer erin. Maar die kinderen voetballen niet. Nee. En die anderen die eromheen voetballen... die voetballen helemaal niet. Die gaan gewoon mee juichen. Ja. Nou, ja, dat is... en, en dat zijn dingen denk denken van... ja, kijk daarna nou naar. En ja. doe dan die twee. In, in de jeugd, al bij de onderbouw... is fysiek is nog een heel, heel groot element... Maar je zal zien, die grotere jongens... die bij de F's, de eetjes, de deetjes, de man waren, het verschil maakten... die maken het verschil niet meer als ze hoger komen te spelen. Dat is waar. En... Maar goed, terug naar die F's, want daar gaat het om. Hè? Daar begint het allemaal mee. Hoewel minis tegenwoordig ook belangrijk zijn. Maar die F's, daar ga je toch niet met 3-3 spelen? En, en het kost gewoon heel veel moeite. Want ik, heb, ik ben dus, en ik moet je heel eerlijk zeggen... dat ik het nodige jat uit jouw plan... het plan aan het schrijven voor de ENF bij Allianz. Oh, en ik heb ook alles gejat, hoor. Alles, alles, alles, alles heeft al een keer, is al een keer uitgevonden. Maar ik schrijf dan dat je één op één op gaat spelen bij die kleintjes. En dat stuit op weerstand. Ja, dat is dan jammer. Uh, in mijn plan stond zelfs dat we tot en met de Zee-junioren één op één liepen te voetballen. En tuurlijk krijg je calls tegen. Tuurlijk als je 5-2 verliest... En het is onterecht, want je was beter. En tuurlijk krijg je klagen om de ouders. En tuurlijk wordt er gezegd, er moet een mannetje meer bij achterkomen. Maar je hebt een visie. Je hebt beleid gemaakt als vereniging. Je laat het niet los. En je gelooft in de lange termijn visie. Ja, Mike, Mike van der Ban is onze gast vandaag. En eh, jij bent nu de coördinator jeugd. Hoe ga jij daarmee om, Mike? Wat denk jij daarover? Uh, ik, geef, ik geef John wel gelijk over... Uh... Uh, wat hij net zegt over die fysieke jongens. Uh, ja, als die, die, wat hij die zegt in de, in de jeugd is het fysiek uh, is best wel een puntje. En uh, ja, je hebt gewoon jongens die, zich sne die sneller groeien. Maar op, aan het einde van de rit uh, zijn we fysiek waarschijnlijk uh, meestal redelijk hetzelfde. En dan leggen ze het vaak af. Maar je hebt een F7. Er lopen twee grote jongens in. Hè? Dat voorbeeld noemde John net. Dan moet je toch met Kerst die grote jongens naar een hoger team zetten. en die kinderen met elkaar, want dan komen ze allemaal aan de bal, John. Ja, 100%. Ah, ja, dus vind ik ook... Maar dan zijn de ouders belangrijk, want die gaan. Uh... Nou, die, die, die ouders vind ik heel belangrijk aan de keukentafel. Die ouders die moeten meegeven aan hun kind waar het om gaat. Die ouders vind ik belangrijk dat ze hun, ouders, dat ze hun kinderen niet in een knaak gaan beloven als ze een doelpunt hebben gemaakt. Want, want dat, daar draait het allemaal niet om. En die ouders vind ik heel mooi. Als die tijdens de wedstrijd gaan supporten. En, en niet uh, zich inhoudelijk met het voetbal gaan bemoeien. Maar dat zou het ook moeten zijn. Dat, dat zie je nu ook vaak. Dat de ouders langs de lijn denken dat ze er uh, verstand van hebben. Dat hebben sommigen ook wel. Maar als jij bijvoorbeeld in jouw uh, jou, uh, plan. Je tactische plan uh, zegt. Nu gaan we een keertje inzakken. En ouders zeggen. Nee, druk, druk. Ja, dan, dan loopt het ook mis. En dat is ook voor het kind uh, is dat niet goed. Dat, dat het is ook wel iets wat, uh, waar we bij HFC nu heel erg mee bezig zijn. Uh, de rol van de ouders. Die zijn super belangrijk. Wat ik zeg, net uh, zegt: tijdens de wedstrijd moeten ze vooral supporten. En tijdens de training ook. En uh, aan de keukentafel uh, vooral uh, stimuleren. En uh, positief zijn daarover. En de trainers uh, vertellen wel hoe ze moeten gaan voetballen. Ja. En ouders moeten zich er vooral niet mee bemoeien? Want er staat een coach en een trainer langs de kant en laat die het nou doen. Maar als die kinderen zeven verschillende aanwijzingen krijgen, dan wordt het ook Ja, dan wordt, ja, het, dan wordt het lastig. Ja. Ik vergelijk het altijd met, met ouders, dat als ze hun kinderen school brengen, gaan ze ook niet mee het klaslokaal in om even te kijken hoe daar het onderwijs uh, gegeven gaat worden. Nou ja, dat hebben HFC inderdaad. Vorig jaar hadden we ook, uh, die was hoofdjeugdopleiding van uh, NEC. Ik ben even zijn naam kwijt. Die, die zei dat heel mooi. Die zei Ja, dat ja, kan wel. Die, maar die zei dat heel mooi. Uh, die zegt van, uh, kijk, wij zijn bij het voetbal aan het opleiden. En dan vinden we het niet fijn als ouders zich daarmee gaan bemoeien. Maar andersom, ouders vinden het ook niet fijn als trainers zich even met de opvoeding van hun kind gaan bemoeien. Nou, dat, dat, ja, ik dat is een heel punt. Mooi, uh, mooi punt. Was van hem. Ja. We hebben de gast. Mike van der Ban, uitblinker bij de Koninklijke HFC... op weg van, naar het Nederlands kampioenschap. Dat durf ik <laughs> rustig te zeggen. En John Pell. En die is uh, tegenwoordig speel, spelersbegeleider. En dat doet hij niet voor de centen, maar dat doet hij voor het talent. Want dat heb je je hele leven gedaan. Ja, dat doe ik vanuit mijn intrinsieke motivatie. Uh, het is ontzettend leuk om uh, jeugd te helpen. Jeugdige spelers te helpen. Om die, uh, die, die stap te gaan maken die ze nodig hebben... om het dan wel te halen in betaalde voetbal. Het zijn allemaal... Het zijn allemaal hun dromen. Ja, en ik vind het ontzettend leuk om daar een rol in te mogen spelen. Ruud-Jans is onze technicus. Die draait de platen die door Mike van der Ban zijn uitgekozen. We hebben het al gezegd: het is niet de beste keuze. Hoewel het laatste nummer <lacht> lekker was. Maar uh, we gaan nou naar een hele mooie luister. Nee, Otis. helemaal niet juist. Ja, wat, wat ga je doen dan? <lacht> <lacht> ik deze, dat... deze, deze draai ik echt onder vlammend protest. Ja, ja dat, afdrag, dat, nou, dat ga je zo meteen duidelijk maken. Maar en dat is... ga ik daarna gelijk duidelijk maken: dit is Otis. Otis. Popping bottles, putting supermodels man, in the cab man, Proof man, I guess I got man, my swagger back man, Truth New watch man, alert man, Hugh man, blows Or the big face rolly, I got man, two of those Arm out the window through the city, I'm a new slope yeah. Cut back, snap back, see my cut neither. through the holes Damn hey, easy and hope where the hell you been? Niggas talking real reckless, stuck man I adopted these niggas Young girls, they do get weary. even afgezet, want ik vind het, als ik eerlijk ben, zo respectloos naar uh, de zanger Auto's Redding dat je een nummer van hem op een dergelijke manier gewoon verkracht. Dat ik, uh, en ik ben zelf een enorme Auto's Redding fan. En, uh, dus de, zei, dacht ik gewoon van nou, dit, dit kan ik niet aanhoren. Dus ik heb het uitgezet en de echte auto's mag laten horen Zodat iedereen weet hoe groot die man was. En dat andere nummer, dat wil ik nooit meer horen. Nou Mike, daar ga je het mee doen. Ja, bedankt. We gaan het uh, toch nog even over opleiden hebben. Want het leuke is dat John Pell... de man die eigenlijk uh, verantwoordelijk is... dat de Koninklijke HFC... de Rinus Michels Award won. Die gaat vanavond bij Allianz om 8 uur... in het clubhuis bij Allianz... gaat hij een lezing houden. Dat zijn toch hele leuke dingen... dat clubs bezig zijn met de toekomst van hun. club. Dat zijn ontzettend leuke dingen. Um, ik, ik ga er ook altijd vanuit... dat, dat je, moet, je moet altijd uh, gaan samenwerken... Je moet altijd proberen om draagvlak te creëren. Uh, we hebben genoeg uh, papegaaien in de voetballerijen... die allemaal, allemaal allemaal lopen na te bekken. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je met een heleboel vakbroeders bent... en uh, een, een stelling hebt of een probleem hebt... en dat je daar met z'n allen de discussie over voert. Wat ik ontzettend belangrijk vind bij, bij dat soort dingen... en ik kan ook af en toe een hele vervelende kerel wezen... hoor. dus wees gewaarschuwd als je er bent vanavond... dan kun je misschien wel eens een keertje een stelling krijgen... waar ik iets aan je vraag waarvan je denkt, ja, wat moet ik ermee... Want we hebben wel allemaal wel ideeën. Maar als je goed gaat bekijken. Welke trainers zijn er nou in de onderbouw. Die een speler één jaar gehad hebben. Hoeveel schijnbewegingen kan zo'n speler dan? En dan kom je toch weer uit waar we het net over hadden. Is het nou teambelang. Is het individuele belang. En als je spelers zes jaar lang in de onderbouw hebt. En je laat ze per jaar lezen één schijnbeweging. dan houdt in dat ze dan in die zes jaar zes schijnbewegingen hebben. Dan hebben ze een arsenaal dat is al groter. En menig amateurvoetbal tegenwoordig. En dan op het moment dat je iemand passeert... Hè, want pingel is altijd mijn favoriete woordje... Ja. heb je al een numerieke meerderheid. Ja. En dan ben je toch met voetbal... dus het ja. is toch niet zo moeilijk? Nee. Het rare is dat ze in Duitsland doen ze dit wel, hè? Uh, ja, maar in Spanje doen ze het ook. Ja. En uh, In Spanje heb je jeugdvoetbal bijvoorbeeld... zonder uh, assistent scheidsrechters in Spanje. Ja. Ik, ik kom nog wel eens in Spanje. Ik kijk nog wel eens een wedstrijdje daar al. Ja. En ja, daar kan dat wel. Waarom kan dat hier dan niet? Daarom vind ik het zo leuk, want uh, Allianz bestaat ook 91 jaar, is ook een oude vereniging. Daar zijn ze nu echt, met, dat heb je in die uitnodiging gezien, bezig met de toekomst. Ja, en dat knap. ja ik vind het knap dat een vereniging al 91 jaar bestaat. Dat zegt ook iets over de organisatie. Dan vind, vind ik het knap als je als club van 91 jaar toch je met, eh, zeg maar, met de toekomst bezig wil zijn. Dat je om je heen ziet dat het allemaal best wel kan. En dat je net gaat oppakken. Want laten we eerlijk wezen. Het is natuurlijk niks moois om die kinderen iets bij te brengen. En uh, ik ben wel van mening. Je moet ook twee stromen houden. Je moet ook de kinderen houden die uh, bloemetjes gaan plukken. Naar de vliegtuigen gaan kijken. Dat vinden we net zo leuk. Maar je moet ze ook kinderen iets kunnen bieden. Die dus wel iets met die sport willen. En he, dat zijn dan je talenten zeg maar. Dan vind ik het ook leuk dat je de zorg en de verantwoordelijkheid over die talenten neemt. Met, an met andere woorden. Dan moet je wel die talenten iets gaan bieden. En, en laten we eerlijk wezen... dat kan gewoon makkelijk. Dat kan makkelijk. En, en er zijn geen uh, razend hoge budgetten voor nodig. Als je met z'n allen afspraken maakt... plannen maakt, het op papier zet... je hebt er eentje bij zometeen... die dat bewaakt. En, uh, en je gaat intervisiegesprekken doen met trainers. Want al die trainers... Die hebben ontzettend veel kennis bij elkaar. Maar hoe kom je nou... Tot, tot een plan van aanpak? Dat al die kennis die hun hebben... dat ze dat daadwerkelijk gaan gebruiken. Nou ja, ik geloof in intervisiegesprekken. Ja. Jullie hebben ook de, de, de goede zaak dat er trainers overleg is. Hè? Trainers komen bij elkaar, er worden dingen door. Ga jij dat ook doen, Mike? Ja, dat staat zeker op de planning. Uh, dat, dat komt heel binnenkort. Ik, uh, ja, ik, dit is nu, uh, ik ben nu drie maanden bezig met, uh, met coördineren. En, uh, ik zat eerst natuurlijk een beetje in de overgangsfase. En, uh, dingen overnemen en uh, andere dingen hadden prioriteit. Maar nu ben ik wel bezig om een coachavond op te zetten inderdaad. Weer met Ajax trainers, zoals Marco deed uh, Nou, in eerste instantie uh, uh, gewoon met onze eigen trainers. En, uh, omdat we ook een aantal nieuwe trainers hebben en uh, jongens die het voor het eerst doen. En, uh, om voor het eerst uit te leggen van uh, uh, nou, hoe wij willen trainen en wat we willen bereiken. En later komt dat inderdaad ook wel met Ajax trainers. Dat Trainingsaspect, hoe we willen trainen, heb je dat uit Johnson-programma gehaald? Uh, uh, jazeker. John is, uh, is ermee begonnen. Uh, Marco Neuvel is daarmee, uh, mee verder gegaan. En ik uh, ga daar nu ook uh, mee verder. Ja. Want zo'n basis, John, is dat nou de reden dat je die award gewonnen hebt? Die Gilles dus Michels Award, denk je? Dat het een plan was, dat het gewerkt heeft, dat iedereen het overgenomen heeft? Ja, dat is natuurlijk een heleboel facetten bij elkaar. En uh, ik heb het al gezegd. En wat is dan ook belangrijk? Dat als Jean Pel weggaat, dan mist niemand jean Pell. En dan komt Marco Novell, die neemt het over. Uh, en die gaat weg en niemand mist Marco Novell. En ik hoop dat hij nog even blijft zitten waar hij zit nou. En, en, en, maar als hij weg mocht gaan, uh, Mike, dan komt er weer de volgende. Maar er de, de staat nu een fundering. Dus het is niet bij elkaar geraapt. Het, is, het hangt ook niet van individuen af. Er staat nu een organisatie. Je moet het gewoon zien als een bedrijf. Als je dit soort dingen goed wil gaan doen, dan moet je het bedrijfsmatig gaan oppakken. Nou, en dat is, bij de koninklijke is dat gelukt en het staat dus een huis. Wat er nu gebeurt is dat ze niet alleen spelers, bijvoorbeeld Mike van de Ban weghalen, die topclubs, maar ze halen ook trainers bij AFC. Ja, maar dat is toch hartstikke mooi. Ik, ik bedoel, vorige ik, ik week was ik bij Jong uh, Ajax Telstar en daar kom ik uh, uh, verhagen tegen. Ja, Ricky. Ja, en die, die traint daar de effies. Eh, dat vind ik super. Want die, hij, die kwam bij ons binnen bij RCH vandaan. En die heeft bij ons, als ik het goed zeg, drie jaar gezeten. En eh, reuze enthousiast die gozer in zijn sollicitatiegesprek. En ik denk, ja, die moet je hebben. En toen wist ik al, dat is een passant. En dat is mooi ook. Want zijn, zijn doelstelling was, en hij zei, dat, dat zei hij al meteen. Ik wil gewoon coach worden eh, bij een BVO. Maar dat is wel prachtig? Hij heeft bij ons een hoop geleerd. Hij heeft onze kinderen een hoop geleerd. Hij is bij ons een tussenstation geweest. En als je dat allemaal in goede harmonie doet... en je gaat er volwassen mee om... komt er wel misschien wel weer een periode dat hij weer terugkomt in je club. Maar dat, dat is ook met spelers. Je hebt spelers en die doen het heel goed. Die mogen dan naar een BVO. Nou, die moet je een succesbrief geven. Dan moet je zeggen: ontzettend veel succes. Want daar doen kinderen er toch wel voor. Hè. Sommige mensen kunnen er heel bekrompen over doen. Jammer, hebben wij hem opgeluid gehad in naar een BVO. Ja, ik heb hem nog nieuws voor hem. Uh, voor iedereen. Als jij naar een BVO toe gaat en je mag naar AZ toe gaan. Uh, dan kun je later weer een stap maken naar Engeland. Je kan altijd stappen maken. Dus je moet altijd proberen het maximale na te streven. wat je uit je kunnen haalt. Nou, en als een speler naar een BVO-club gaat en hij redt het niet... dan komt hij wel weer terug als je er normaal mee bent omgegaan. Dan krijg je een speler terug die in het begin wat teleurgesteld is. Daar zal je als begeleider de eerste vier of vijf maanden best wel wat werk aan hebben. Maar die haal je dan gewoon weer terug. Want hoe je het went of verkeerd, die is er ook weer beter geworden. Ja, ik, ik zit daar niet allemaal zo zielig in hoor. Nee. Met andere woorden, de actie Mike moet blijven moeten we maar mee stoppen gewoon. Ja, ik, ik denk dat Mike <lacht> lekker voor zijn geluk moet gaan. En die moet het maximaal uit zijn carrière halen. En, en nogmaals, ik zal wel hier en daar een bijltje oplopen. De komende week, als ik mensen spreek van AFC. Maar ik, ik denk dat Mike nog makkelijk uh, uh, van, zijn, uh, sport kan, uh, van zijn hobby's en sport kan... van zijn hobby's en zijn werk kan maken. Ja, Vertel uh, eens maar, Mike. Welke club wordt het? Ajax, Feyenoord, PSV, Heracles? Nou, laten we dan maar gewoon hoog inzetten met Ajax, hè? Je kent het daar. Je bent er twee jaar geweest. Dus het is thuis eigenlijk. Dus doe ik. Oké, okay, we hadden een programma over voetbal. En daar kan je natuurlijk jaren over praten. Maar ik kan u vertellen dat twee uur heel snel omgaan. De Watertoren Sport had een fantastische gast. Mike van der Ban. Ik hoop dat het lukt, jongen. Al je wensen en ideeën. Maar ik ben ervan overtuigd dat jullie Heerenquests pakken. Gaan en John, voor. ik ga jou vanavond zien bij Allianz... met je lezing over voetbal. Dankjewel, Vivo. Graag gedaan. Ruud, bedankt voor de muziek. Het was een heerlijke uitzending. Dankjewel allemaal.